Dit is het log van de Mayflower 12 van 9 april van het jaar 2169. De 18e dag na de start, en dus de 16e dag na de tijdruimtesprong. En het is 13.45 uur 45 universele aardetijd. Na de douchedeur is er nu ook een probleem met de kunstmatige zwaartekracht in dit schip. Ik heb zojuist een meting gedaan en het gemeten gewicht is 21% te laag. In het begin is dat wel even prettig, maar het is nou een keer niet zoals het hoort. Het zal mij benieuwen welk huishoudelijk apparaat er ingezet moet worden om de gravitatieunit aan de praat te houden. Hopelijk is dat niet de playborstel. Verrek, Dat is radio. <lacht> uh, wacht even. Dat is niet van de controle op aarde. En contact met een van de andere expeditieschepen, dat is hier niet mogelijk. Na de tijdruimtesprong. Dit. Dit is leven. Jezus. Eh. Uh, waar komt dat signaal vandaan? De. Eh, uh, 906. Ja. Uh, yeah. Hebben ze? En nou aan deze kant. Oh, oh die kapotte zwaartekracht. Eenheid. Ik heb te hard gesprongen. Ik vlieg weg. Dat wordt een bult op mijn kop als een duivenei. Nou, uh, telescoop richten. Uh, nee. Voorzichtig nou. Voorzichtig lopen. Uh. Eens kijken of dat de gamma-straling gemeten kan worden. Uh. Daar zit wat. En toch is er niks te zien door die telescoop. Een hemellichaam dus dat geen licht uitstraalt. Uh. Geen licht. Maar wel radio en een hele hoop gamma-straling. Naar een nova. Dat moet een nova zijn, een ontplofte ster. Alleen, hoe kan er bij een geëxplodeerde ster een planeet wezen met leven? Leven dat radiosignalen uitzendt. Dit is het log van de Mayflower 12 van 10 april van het jaar 2169, de negentiende dag na de start en de zeventiende dag na de tijdruimtesprong en het is 11:30 uur 30 universele aardetijd. Het zou kunnen zijn dat er het volgende aan de hand is. De ster die ik hier heb gevonden, bezat ooit een compleet planetenstelsel, waarbij tenminste één van die planeten bewoond werd door denkende wezens. Toen die wezens in de gaten kregen dat hun ster hun zon dus ontploffen zou, hebben ze mogelijk hun eigen planeet verlaten en zijn ze op de vlucht gegaan naar de meest buitenste planeet van hun stelsel en getuige de radiosignalen die ik opvang leven ze daar op dit moment nog steeds. Hoewel me dat tamelijk onwaarschijnlijk voorkomt, want de straling van die sterrexplosie moet in de tijd zelfs op de buitenste planeten het leven behoorlijk hebben uitgeroeid. Op grond van metingen aan de stralingsresten hier moeten we aannemen dat de ontploffing zo'n 7 miljard jaar geleden moet hebben plaatsgevonden. Dat wil zeggen 7 miljard jaar in dit ruimtetijdcontinuum. Of en in welke periode van de geschiedenis deze nova op de aarde zichtbaar is geweest moet nog nader onderzocht worden. Zodra ik op de planeet een landing heb gemaakt zal ik de zaak nader onderzoeken.